Daarom, onder alle wezens, is er geen dat niet Tao vereert en Thee hoogacht. Die majesteit van Tao en die eerwaardigheid van Thee zijn niet aan hen gegeven. Zij bezitten die eeuwig vanuit zichzelf. Tao brengt de dingen voort.